4 uur. Het NOS-journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag. Oproep om niet meer de weg op te gaan in de Randstad. Er staat meer dan 700 kilometer file. En ook op het spoor en op de luchthavens problemen door het winterweer. We praten hierbij over het weer en over het verkeer en het overige nieuws. We beginnen op de weg bij de ANWB, bij Wijnand Zwaan. Wijnand, dit is een van de drukste ooit. Ja, dit is, uh, deze spits krijgt uh, plek 4 in de uh, ja, top 10 van drukste spitsen aller tijden. En dat zegt wel wat hoor, want er zitten echt enorm drukke spitsen bij van jaren geleden al. Um, ja, 90 files bij elkaar, 700 kilometer nu. En op de hoogtepunt, op het allerdrukste moment, was dat 830 kilometer. Ja, waar staat het allemaal vast? Of moet ik vragen, waar kunnen we nog rijden? Ja, dat is een betere vraag. Van in het noorden en in het uiterste zuiden gaat het ietsje beter. Maar in het westen, midden van het land en nu toch ook wel in Noord-Brabant... daar gaat het echt heel erg slecht. Al die files ja, die, die staan uh, vooral in de gebieden waar het zojuist gesneeuwd heeft. De sneeuw trekt naar het zuiden van het land. Dus vandaar ook het advies om voorlopig nog eventjes niet de weg op te gaan. Om de reis even uit te stellen. Vooral niet eerder naar, naar huis te gaan dan uh, gebruikelijk. Want uh, ja, het, neemt, het neemt nu wel wat af. Maar er is nog weinig van te merken. Ja, sneeuw trekt naar het zuiden. Je zegt ook nu in Brabant uh, merkbaar. Ja. Waar in Brabant? Vooral in, uh, rond Breda, Tilburg en nu ook Eindhoven. Daar, ook daar krijgen we meldingen van. En onder Eindhoven is een, een, een, een vrachtwagen in brand gevlogen tussen Nederweert en Gratum. En daar, uh, daar is de weg ook eventjes helemaal dicht geweest. Is nu weer rijstrook vrij, maar het staat er ook nog goed vast. Nou, als ik nog een paar andere zaken eruit uh, mag halen... dan uh, wil ik vooral even opmerken dat je a 15... Uh, als je dan toch de weg op gaat, moet mijden. Van Nijmegen naar Rotterdam. Want die weg is al een hele tijd dicht vlak voor Gorkum. Er is daar een, een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er staat een enorme file achter vanaf uh, knooppunt Deil. Dus je komt daar echt in een fuik terecht... omdat je daar uh, geen uitwijkmogelijkheid uh, hebt. Ja, en verder is het nog uh, over een hele lange lengte, een grote lengte aansluiten op de A12... tussen Utrecht en Arnhem in beide richtingen. Langs de file richting Arnhem, 31 kilometer tot aan Veenendaal. Ja, en bij Rotterdam, waar de sneeuw inmiddels uh, weg is... daar staan zowel aan de noordkant als aan de zuidkant van de stad... lange files op de A15 en op de A20. Goed, bij knoppen. Deil is het dus mis. De A2, dat is van Zaltbommel uh, richting uh, Utrecht. En daar rijdt Joris van de Kerkhof. Joris, uh, sta je vast of rij je? Ik rij nu net uh, uh, ja, richting Deil, dus nog voor de brug bij Zadbol. Uh, de Martins-Nijhofbrug. Daar kun je opeens weer een stukje rijden tussen afrit 17 en, uh, en afrit 16. Nou ja, een stukje rijden, dan is het wel 60 kilometer per uur. Maar dat is nog uh, altijd vier keer zo hard als de mensen die de andere kant op gaan uh, naar het zuiden. Die een beetje met de sneeuw mee uh, aan, het, uh, aan het rijden zijn. Maar die gaan dus langzamer naar het zuiden, gaat het langzamer uh, dan, uh, dan naar het noorden. Goed, jij bent op stap uh, voor ons. Uh, want uh, de verslaggever van de avond, uh, Joris van de Kerkhof, zal met Rijkswaterstaat op stap gaan. Ga je dat redden? Nou ja, ik doe mijn best. Ik probeer naar, naar Utrecht te gaan. Rijkswaterstaat heeft wegcontroleurs op de weg. Ik zag daarnet ook eentje aan de kant van de weg staan. Die had iemand aangehouden, of die was in ieder geval in gesprek met een mevrouw in een auto. En toen dacht ik nog, zal ik er nou achter gaan staan om te vragen, wat doet u nu eigenlijk hier? Maar ik realiseerde me ook wel dat dat toch wel heel erg gevaarlijk is dan, om er dan gewoon achter te staan. Het is sowieso natuurlijk een beetje gek dat als... ...oproept om, als je niet de weg op moet, om dan vooral uh, thuis te blijven, om uh, dan uh, toch te gaan rijden. Maar dat is dan het werk. Maar aan de andere kant was ik wel heel blij dat uh, uh, mijn... Oh jee. hij was heel blij. Maar waar hij daar maar blij over was, dat horen we dan straks. Na half vijf zit Joris van der Kerkhoff in de uitzending. Want uh, dan gaan we nu naar de Nederlandse spoorwegen. Er zijn ook problemen op het uh, spoor. Erik Trindhamer is van de Nederlandse uh, spoorwegen. Uh, wat rijdt er allemaal niet meer? Als ik het zo zie, is er uh, de nodige verstoring tussen Amersfoort en Apeldoorn... Baarn, Den Dolder, Ede-Wageningen en Zwolle uh, rondom Amsterdam Centraal... Uh, rijdt niet alles meer op dit moment en uh, iets ten zuiden daarvan en richting Hoorn, schipel en Lelystad Centrum. We verwachten dat dit uh, wel voor de avondspits opgelost zal zijn. Ik vraag mensen om te kijken op ns.nl wat de vorderingen zijn en op pagina 751 waar ook alles op staat. En dat is op dit moment wat ik u uh, kan melden. Ja, kunt u ook melden wat de oorzaak uh, verder is? Is dat echt de sneeuw? Uh, het is een... Infraverstoring en dat kan uh, een stroomstoring zijn, dat kan een wisselstoring zijn. En of dat direct met, uh, met het winterweer te maken heeft, durf ik op dit moment niet te zeggen. En we hebben ook her en der, zag ik net voorbij komen, een, uh, een gestrande trein. Uh, onder normale omstandigheden gebeurt dat. Ook. En uh, ja, vandaag is dat ietsjes, uh, ietsjes impactvoller vanwege het weer. Ja, en die, die treinen die kunnen uitvallen, maar die veroorzaken dan een soort ketting-effect. Dat is het een beetje. Nou, daarom hebben wij vanochtend uh, om 11 uur besloten om een aantal sprinters uit de dienstregeling te halen. Het voordeel daarvan is, is dat de intercities uh, binnen de grote uh, Randstad van en na kunnen. Dat gebeurt ook. En nogmaals, we proberen die verstoringen die er nu zijn om voor de avondspits op te lossen. Ja, en er zijn ook wel wat wissels uitgevallen. Die zouden toch tegen de sneeuw kunnen tegenwoordig. En nogmaals, of dat aan de sneeuw ligt of ergens anders aan, dat uh, kan ik op dit moment niet zeggen. Dat uh, kan ik niet zeggen, maar misschien later wel. We bellen hem straks nog eventjes. Dan gaan we naar uh, Schiphol, naar het vliegverkeer. Mirjam Snoerwang is van Schiphol. Mevrouw Snoerwang, hoe is de situatie bij u? Nou, er zijn uh, door de hevige sneeuwval, uh, uh, zijn er uh, vertragingen en uh, annuleringen. En uh, in die korte periode dat er heel veel sneeuw uh, is gevallen, hadden we zo'n beperkte capaciteit... dat er ook een uh, tiental vluchten uitgeweken zijn naar andere luchthavens. Nou, Een groot deel uh, van die vliegtuigen verwachten we in de loop van de dag weer uh, op Schiphol. Ja, dat bet betekent dat de capaciteit op zich uh, weer ingezet kan worden. Oftewel, alles kan wel weer gaan vliegen. Op dit moment uh, nog niet. Uh, de banen moeten weer uh, goed geveegd uh, worden. Maar het sneeuwt niet meer en uh, dat is gunstig. Dus dat uh, kan vrij snel gebeuren. Maar ik verwacht uh, binnen een paar uur dat de, de, de operatie uh, van het vliegverkeer uh, weer redelijk goed op gang is. Wat ja, betekent dat voor de reizigers? Hoeveel vertraging is er zo gemiddeld? Nou gemiddeld, dat hangt wel af hoor. Sommige vluchten wel een paar uur. Andere vluchten weer een half uur. Nou zeg gemiddeld zo'n drie kwartier. Uh, maar uh, ja, daar moet men echt rekenen houden. En er zijn ook wat uh, annuleringen. Dus uh, we raadplegen iedereen aan. Zeker voordat je naar Schiphol komt. Kijk goed even uh, op uh, de website van ons of uh, van schiphol.nl of uh, van de eigen luchtvaartmaatschappij. Mirjam, Mirjam Snoerwang van Schiphol was dat. Ondertussen weer in de studio. Marco Verhoeven. Uh, Marco, ja, de zender deed het niet, want de batterij was uitgevallen. Hè? Dat ja. ook, ook de kou. Ik denk dat hij daar last van had. Ja, ja. Ja, ja, precies. Dat zijn uh, blijver technische apparaten. Marco, uh, de, de sneeuw. We horen ook dat het dus steeds verder naar het zuiden toe gaat. Verkeer in het zuiden krijgt er ook verder last van. Waar ligt ongeveer de grens nu? Nou, Ik denk dat de meest actieve neerslag nu echt ja, zo'n beetje op de Belgische grens ligt al. En dat het dus eigenlijk nu snel beter moet gaan worden. Er valt her en der nog wel wat lichte sneeuw. Maar dat mogen niet meer de hoeveelheden zijn waar het verkeer nu nog extra last van krijgt. Maar ja, er ligt natuurlijk een hoop en dat ben je niet 1, 2, 3 kwijt. Dus dat zal de meeste ellende brengen nu. Dus de, de sneeuwval aan zich hebben we wel voor het grootste gedeelte gehad. En je zegt lichte sneeuw, dat betekent... Ja dat er gewoon veel minder valt dan een paar uur geleden ja. in het midden van het land. Ja, je kon het net waarschijnlijk niet horen... maar er viel inderdaad heel af en toe viel er nog wat, wat lichte sneeuw buiten. Mijn jas was nog een klein beetje nat geworden. Of uh, wit geworden, moet ik zeggen, want nat wordt hij natuurlijk niet als het min 6 is. En, uh, dus, dus er dwarrelt af en toe nog eens een keertje wat lichts. Maar er zitten ook al opklaringen tussendoor. Ik zag al blauwe lucht. Ja, en dat zal steeds meer en meer gaan gebeuren. Dus die storing die is wel zo langzamerhand echt het land aan het verlaten. Precies, en daarachter zitten opklaringen ja. en dit, dit was de sneeuw. Dit was de sneeuw sneeuw en nu komen de opklaringen en dan kan het een heel spectaculaire nacht worden. Want in een nacht met opklaringen, als een net verse sneeuwgeval is, heb je vaak de laagste minimumtemperaturen. Dus het gaat vannacht behoorlijk vriezen. En het zal wel eens de koudste nacht van het jaar kunnen gaan worden. Dus wat dat betreft hebben wij weer iets om maar uit te kijken. We kunnen onze borstnaad maken. Ja. Dankjewel Marco. Martijn Nijhuis heeft de rest van het nieuws. De werkloosheid in de Verenigde Staten blijft dalen. In de maand januari zijn er 243.000 banen bijgekomen. Dat is meer dan economen hadden verwacht. De werkloosheid daalde vorige maand naar het laagste percentage in drie jaar. In totaal zitten nu 19 miljoen Amerikanen zonder werk. In Spanje gaan topbestuurders van banken die overheidssteun krijgen... er fors op achteruit. Ze mogen voortaan maximaal 600.000 euro per jaar verdienen. En Bij banken die door de overheid zijn genationaliseerd... is dat maximaal 300.000 euro. De maatregel is onderdeel van plannen van het Spaanse kabinet... om de banken weer gezond te maken. Minister Van Bijsterveld ziet niets in een Nationale Onderwijsdag... zoals de ChristenUnie had voorgesteld. De partij wil met de dag de slechte relatie... tussen de politiek en het onderwijs verbeteren. Op de dag zouden bonden, leraren en koepels... met voorstellen kunnen komen. Van Bijsterveld zou dat verwarrend vinden... omdat er elk jaar al een Nationale Onderwijsweek is... met een Dag van de Leraar.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 Ook bij de vrouwen moest de bond kiezen tussen twee kandidaten. De keuze viel op Wyoming Marcela, Zij kreeg de voorkeur boven Celine van Gerne. Dan heb ik nog wat laatste sneeuwnieuws. In Rotterdam heeft men last van bevroren wissels. En in Den Haag rijden de trams minder. Het sneeuwnet noemen ze dat. En de postbank bij het Gelderse Rene is afgesloten... omdat de wegen en de paden spekglad zijn. We houden u op de hoogte op deze zender, Dus blijf luisteren hier naar Radio 1. Op dit moment vormen hoog in de atmosfeer miljarden minuscule deeltjes... kleine vrieskernen. Door de damp van onderkoelde druppels... groeien deze vrieskernen uit tot hexagonale ijskristallen... die onder invloed van sterke verticale daal- en stijgstromen samenklonteren. Totdat hun gewicht zo groot wordt... dat ze de strijd tegen de zwaartekracht verliezen. Ze dalen massaal neer op de Nederlandse wegen... waar ze voor een sterke vermindering van grip zorgen. Zoals u merkt zijn we bij Audi nogal serieus als het om sneeuw gaat. Daarom onderscheiden we ons al meer dan 30 jaar op het gebied van grip... door onze permanente vierwielaandrijving. Wij noemen het Quattro. Audi. Voorsprong door techniek. Een brief krijgen voor je overleden dochter... terwijl ze gewoon naast je op de bank zit? En een nieuwe vorm van onderwijs, een seksschool in Wenen.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 Het is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mob. En goedemiddag en welkom terug hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein. Moeilijk om te komen, minder publiek. Maar ja, mensen die op tijd weggaan, bijvoorbeeld hebben gasten zelfs uit Middelburg, uit Zeeland... die zijn gewoon op tijd gekomen. We moeten zo direct nog wel helemaal terug. Ik wens ze daar veel sterkte bij. Uh, we gaan praten met uh, Ahmed Marcouch over de uitgelekte gegevens... van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. En u hoort Bert Brussel, want die neemt ons weer mee door de wonderwereld van het internet... Maar eerst dus allochtonen jongeren. Die komen nog altijd veel vaker in aanraking met de politie dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit de resultaten van het jaarrapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Gisteren uitgelekt. 65% maar liefst van de Marokkaanse jongeren tussen 12 en 23 is wel eens aangehouden door politie. Het Sociaal Cultureel Planbureau zelf, meneer Marcouch, noemt die resultaten schrikbarend. U ook? Ja, het zijn uh, alarmerende cijfers. Uh, en, uh, dit rapport is, is gelekt. dus we moeten het rapport nog uh, krijgen. Um, maar we weten natuurlijk al heel lang dat uh, Marokkaanse jongens... en Antilliaanse jongens um, uh, toch de, ja, uh, de criminaliteitscijfers aanvoeren. Dus het is op zichzelf ook weer... Uh, niet nieuw als het daarover uh, gaat, maar, maar het percentages. Ja, dat is, dat, dat is wel alarmerend, dat is... Uh, ja, 65 procent. U kent die groep als het over Marokkaanse jongeren gaat, u kent die groep goed. Waar gaat het mis? Nou, kijk, uh, het, het gaat mis in, in de opvoeding natuurlijk. Uh, ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Dus uh, je ziet daar waar uh, deze jongens uh, problemen hebben... problemen veroorzaken dat ze vaak toch ook uh, uit uh, uh, gezinnen met, uh, met problemen komen. Uh, het vraagt ook om uh, interventies die uh, ja, pedagogische lef in zich hebben. Dus de ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid... en, uh, en ze die verantwoordelijkheid ook laten nemen. En aan de andere kant uh, zie je toch dat... Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar Marokkanen, Antilliaanse uh, criminelen... Die, die houden zich toch voornamelijk met vermogensdelicten. Hè? Dus straatroven, overvallen. Antilianen ook met uh, drugshandel. Uh, het is bijna etnisch, uh, uh, uh, laten we zeggen, verdeeld. Um, en wat, wat je daar ziet is dat de pakkans uh, heel, heel, heel, heel klein Kleine. is. Hè? Dus we moeten ervoor zorgen dat, uh, uh, dat, dat ze niet in de criminaliteit komen... door uh, in te zetten op, op de opvoeding. Dat vraagt echt lef ook van bestuurders om ja. daarop af te gaan. En aan de andere kant... Uh, moeten we ervoor zorgen dat de, de, het pad naar, naar de criminaliteit afgesneden wordt... door uh, stevige rechercheurs in te zetten om die pakkans ook uh, te verhogen. Dat die hebben we niet? Nee, de, de, de, de rechercheurs, uh, die, die hebben niet. Maar we hebben wel een politieapparaat die toch ook in, in, in wijken... waar deze jongens wonen vaak ingezet wordt om vooral de vrede te bewaren. Maar je moet ze wel inzetten op deze criminelen. En ze moeten ook de expertise en de kennis in huis hebben... om dat, uh, om dat effectief toch, te toch, kunnen doen. Met alle respect, ik bedoel, je hoort natuurlijk deze oplossingen allang. Uh, uh, <kliek> PVV en andere partijen, VVD, zeggen... Joh, uh, ha, nou, niet hou daarmee op, maar doe het anders. Zwaarder straffen, uh, criminelen met een dubbele nationaliteit, gewoon de Nederlandse nationaliteit afnemen... en wegsturen? Ja, kijk, wat deze partijen vooral doen, is niks doen. Uh, ze hebben dus met uh, in het regeerakkoord en, en, en het beleid wat, wat er nu is... is dat, dat, we, dat, dat deze partijen vooral wegkijken. Dus dit kabinet kijkt vooral weg nou ja, van willen, deze problemen. Ze willen ingrijpen, zwaar de straffen. Ja, nee, maar uh, goed, om iemand te kunnen straffen... Moet je iemand te pakken te kunnen krijgen. Arresteren. En het probleem is, we krijgen ze niet te pakken. Dus de misdaad is lonend als je kijkt voor een overvallen. De, de pakkans bij overvallen ja, u, is nog net zei, geen Het is heel klein, maar Bert Brussel zit heel bedenkelijk. Het nou, ja, is, is, is inderdaad bekend. Ja, de pakkans is volgens mij echt een paar procent. Wat gewoon heel treurig is bij uh, uh, alle gevallen. En uh, dit kabinet had ons... Uh, dat was het, uh, 3000 extra agenten beloofd. Zijn nooit gekomen? Nee, wat kreeg het voor terug? 250 kva politieagenten Daar nou ja, pak je goed. geen criminele nee, jongeren jonge, jonge mee. Dat is dus... als zo, als er niet voldoende politie is, en dus inderdaad geen pakken, als het nogmaals echt uitstuitend laag is, ja, dan kun je, dan kun je roepen wat je wil. Ja. maar wat, kijk, even, wat wat dit, kijk, wat ja. dit rapport ook zegt, hè, dit is een hele specifieke, ernstige, alarmerend probleem. Dus dat vraagt van, van bestuurders, van een kabinet, dat ze ook, uh, uh, nou ja, op dat niveau reageren. Dus dat je ook heel specifiek inzet op dit probleem. En dan kun je niet komen met uh, uh, uh, paspoort afpakken en, en zware straf Maar alleen. het is niet nieuw maar, wat u zegt. Het is niet nieuw dat je naar de ouders moet kijken. Het is maar niet... dat is, dat is in het, in het vorige kabinet is dat ingezet. Hè? Dus de, er waren 22 Marokkaanen gemeenten bijvoorbeeld. Her en der. en, en, en elke kritiek is, is, is terecht op wat er to, tot dan toe gedaan is. Maar helemaal niks doen is natuurlijk geen optie. En maar dat hoog, is wat dit kabinet doet. Maar hoe voor elkaar doet. dan wat u wil, dat je zegt zet nou de nodige mensen, uh, voor zover je die al hebt, dan op, op de juiste probleemgevallen. Want blijkbaar slagen we er niet in om een, om een bepaalde... Hè, uw collega Diederik Samson zat hier nog, die is uh -huh. straatcoach geweest in de wijken uh -huh. waar die problemen ja. zijn. Een bepaalde harde kern, daar krijgt de politie ook geen grip op. Kan dat wel met, met de oplossing die u uh, bepleit? Nou, als. als, als... Als de interventie van de politieagenten alleen maar is om met ze te praten... dan schiet dat niet op. He, dus je moet ze recherche, recherche matig oppakken voor datgene wat ze doen. En je moet ze vervolgens daarvoor stevig straffen. En ik heb al eerder uh, ja, maar dat, voorgesteld dat is, om ja, de beschikking... oppakken, dat moet toch al? Ik bedoel, waarom gebeurt dat dan niet? Omdat nou, er weinig de... rechercheurs zijn. Bovendien maar heel maar je, moet ook, ook, je moet ook investeren in, in de kwaliteit van die rechercheurs. Dit, dit is een heel specifiek hardnekkig probleem. Ze zijn niet goed moet genoeg. Je, dus ook, je moet dus investeren in die basis, in die professionals, in die wijken. Je moet ook achter ze staan... En je moet ze ook vragen dat, dat te doen. Dus je moet ook als politiek keuzes maken om te zeggen: van Nou, we willen deze criminelen op. Zo opdracht. gaan het werken met Brussel? Nee, want als ze voor de rechter staan, krijgen ze vervolgens twintig uur taakstraf. Omdat het OM niet in staat is om normaal straffen uit te delen. Dus waar, waar heb je dan een probleem bij de politie? En als dat probleem opgelost is, dan worden ze vervolgens niet gestraft. Nee, want we... We... dan zeggen ze bijvoorbeeld: Nee, hij, hij komt uit de schaamtecultuur. Laten we maar niet te hard straffen. Dan mag iemand straffeloos doodrijden. Dat is een beetje hoe het in Nederland nu werkt. Al, alles wijst erop dat de rechter steeds meer zwaardere straffen. Maar goed, aan die zwaardere straffen wordt steeds. Uh, meer gewerkt. Dus ik, ik heb daar ook helemaal geen problemen mee dat die, zwa die straffen zwaarder worden. worden. Maar doe dat anderen ook. En dat gebeurt niet. Namelijk die pakkans omhoog uh, krijgen. En, en, en kijk, kijk maar naar jezelf. Als je op de snelweg rijdt en je weet dat je gepakt wordt, dan hou je daar rekening nou, mee. Dat, dat, geldt deze... dan ja, we... dat geldt voor deze criminelen ook. Die denken na. En die plannen hun criminele activiteiten. Als ze weten dat ze gepakt worden, dan zullen ze dat ook in minder mate doen. Kost en als je echt... ze te pakken ja? krijgt, mag je ze wat mij betreft ook stevig het kost, straf. Het, het kost neem ik aan extra geld, wat u wil, of niet? Het, kost, het vraagt in, in de eerste plaats een visie, maar het vraagt investeren in de basis. He, dus staan achter die agenten in de en, en die gezienscoaches en die van. Het kost het extra geld? Het kost, het kost geld ook. Ja. Lastig in deze tijd. Hè? Nee, maar goed, je kunt, je, kunt, uh, je kunt wel wat doen. Je kunt misschien het niet helemaal loyaal doen zoals je zou willen. Maar het is, uh, we hebben, zoals je zei, heel veel agenten. En, en, en die moeten we dus uh, inzetten om Anders dit soort problemen aan te pakken. We gaan er uh, op een ander tijdstip, want het rapport moet nog uitkomen. Dus graag langer over door. Tot zover voor dit moment in ieder geval. Dank aan met Markoes. Muziek weer uit België, Jevgeni. Als jij slapen gaat, en slaap ik door Wekkers, koeien van Wekkers. Als er dan eindelijk een trein terug naar Leuven gaat, denkt deze jongen dat hij er nog in overslaat? Zin, zin, alles heeft zin. Ik zie nog wel de lijntjes, maar ik kleur er niets mede. Zin, alles heeft zin. Kijk goed waar ik aan in staat, kruipt in over prikkeldraad. Neem het van mij aan, mijn To kom je nooit de Walker Zoek dan niks te beleven sommige deuren moet je duwen. Maar hoe... Sommige deuren draaien rond. Hoe meer zin je eraan kan geven. Soms moet je naar een spoor verhuizen. Dan is het jou oké. En merk je dat je daar al stond. Hoe benaam niks te leven. Sommige wekkers kan je snoezen. Ben het toch maar mooi geweest. Sommige wekkers staan te stil. Het is zo goed als onbereikbaar. Die van mij houdt me s'nachts wakker. Voor wie alle woordjes leest. Hij doet eigenlijk nooit echt wat ik zin. Zin alles heeft zin. Ik zie nog wel de lijntjes. Maar ik kleur niet mee. Zin, alles heeft zin. Kijk goed waar alle die alles staat Grijpt die overprikkeld Neem het van mij af, mijn vriend. Zo kom je nooit de welke rand. Ik kleur er niets mee in, zin, alles heeft zin. Zin, zin, alles heeft zin. Ik zie nog wel de lijntjes, maar ik kleur er niets meer in, zin, alles heeft zin. Kijk goed, maar die gaat in stand. Kluit hier over prikkeldraad, neem het van mij aan, mij Ik stuur er een kaartje. Jeff Gedi in de kleine akoestische bezetting. Normaal hebben ze een grotere band met welke raad. En dat is de titel van de CD die eind februari ook in Nederland verschijnt. Goeie reis terug naar België. Wat was er aan de hand op het internet, Bert? Ja, wat er op de hand was op het ja. internet? Nou, best wel veel, maar wel ook niet zo heel veel tijd. Dus als je het niet erg vindt, ga ik er een beetje snel doorheen. Nou, uh, Tovic Dibi die, uh, lanceerde een filmpje op YouTube. En uh, met het filmpje wilde hij een uh, soort van protest laten horen... tegen de manier waarop we hier tegen asielkinderen uh, omgaan. We uh, denken aan Mauro. En dat filmpje was echt verschrikkelijk. Dat, uh, zag een, uh, je zag uh, zo'n bakfietsklas in een Montessori college. met allemaal leuke bekakte blanke kindertjes. Die heten ook Sterren. en die gingen dan vertellen: ik ben, uh, ik ben asieloverlast. En, uh, nou, en ik ben, uh, ben uh, criminaliteitscijferstijging. Nou, het was allemaal echt ontzettend pathetisch. En dat ging dus uh, lekker uh, over, uh, over Twitter heen. En uh, het grappige was dat er ook een hoop GroenLinks'ers waren. Er was zelfs de receptioniste van het GroenLinks partijbureau... jawel, dat is dus niet zomaar iemand... maar de receptioniste van het partijbureau, die twitterde... nou, ik twijfel of dit filmpje wel goed is. Het voelt niet fijn, dit filmpje. En dat was ik helemaal met haar eens. Het oh, is mijn Ja. gezien? Het vind ja, van jij ervan. Of niet? Uh, ik, heb, ik heb hem wel gezien. En? Ik, ik kan me wel de, de, de onbehagelijke gevoelens voorstellen, maar... Uh, ik om, de, uh, om kinderen voor een politiek doel te gebruiken? Ja, maar het is, het is wel een heel erg... Uh, het is een, een stevig appel om, om kinderen te zien. Hè. Hij heeft dat kinderpardon.nl... Uh, Je bent het eens met, met, met het doel van de actie, maar... Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen dat mensen kritiek hebben op het filmpje... maar ik zou daar uh, doorheen willen kijken... en dat grotere doel uh, willen blijven zien. Met. Bedankt, Ahmed. <laughs> uh, uh, verder, uh, het programma Nederland van Boven... Het is een programma van de VPO... Ja, waarin Nederland, Nederland van Boven wordt gefilmd. Je raadt het niet. Uh, die uh, hadden een stukje boven de Waddenzee gefilmd... en uh, daar hadden ze ook per ongeluk een UFO gefilmd. En toen liepen oh. ze... Ja, dat, je, nou ja, wat je ziet is een stuk Waddenzee... en ineens een zwarte stip die door het beeld schiet. En dat hadden ze online gezet met uh, de vraag... om uh, aan alle lezers uh, te mailen... Wat het is. En ze denken nu dat het een, een ballon is. Want als je goed kijkt zie je een touwtje. Ik denk niet dat het een ballon is. Ik denk dat het een ufo is uit een ander universum. Maar daarover later meer. Um, ja, um, Facebook natuurlijk. Uh, ja. Facebook gaat naar de beurs waarschijnlijk in mei. Uh, had nou, ik maar aandelen gehad. Ja, had <laughs> je maar aandelen, heb ik ook wel eens. Ik had laat, nou ja, laat ik maar. Nee, Facebook gaat naar de beurs en daar zijn natuurlijk hele leuke anekdotes over. Omdat veel medewerkers die hebben zich in het begin laten uitbetalen door aandelen. Die ja. eenmaal in het begin toen Facebook natuurlijk nog helemaal niets was dan een paar, een paar mensen en een paar plaatjes. Uh, een van die mensen is degene die in het kantoor van uh, Zuckerberg uh, greft heeft gespoten, de muur heeft geschilderd. Die uh, is nu iets van 200 miljoen euro rijken. Ja. Kreeg uh, een paar duizend euro voor en dat is nu 200 miljoen. Op. Wij ja, kregen toen niks voor, alleen die aandelen, die, die natuurlijk toen geen zak waard waren. Nu dus uh, duidelijk wel. Uh, Bono Fox van uh, U2, die heeft meer dan 200 miljoen geïnvesteerd. En Die is nu ineens een miljard rijker. Die had al een paar miljard, maar toch. Uh, het is leuk om te zien dat uh, investeren af en toe kan werken, zal ik maar zeggen. Ja. Wat we ook nog hadden, uh, is een uh, app van de gemeente Almere. Een app voor op je iPhone. Uh, Almere heeft uh, een leuker ding in elkaar geknutseld. Zodat je als je in Almere, daar komt iedereen toch graag. Als je in Almere loopt, dat je dan op de hoogte wordt gehouden... van de leukste hotspots en uh, dat soort dingen. Nou, er in Almere, we weten ook allemaal. Maar um, wat dus bleek, uh, de bekende onderzoeksjournalist Brenno de Winter... een journalist van het jaar, die natuurlijk alle ICT-affaires ja. ICT naar boven heeft gehaald... kwam erachter dat die app ongeveer al je informatie, dus ook al je contactpersonen... en al je GPS-gegevens doorstuurt naar de ontwikkelaar van de app. En dat zou dus wel eens heel goed gemeente Almere kunnen zijn. Uh, dus de vraag is of misschien Anne-Marie Joris maar iedereen wil gaan bellen... of iets dergelijks. Die heeft nu al jouw contactpersoon? Ja, die heeft nu al mijn... Nee, want ik kom nooit in Almere. Oh, oké. Okay. Nee, of heel weinig. Ja. Nee. Nooit, nooit. En um, um, ja, de gemeente zegt van ja, nee, er is niks aan de hand... want die privacygegevens worden niet naar de gemeente gestuurd... maar de PVV heeft uh, uiteraard alweer vragen gesteld in de raad. Zo is de PVV dan ook. Maak jij gebruik van dat soort dingen aan met Macoosh? Van de app. nee, apps en dat soort... Ja? En, en, en uh, Facebook bijvoorbeeld? Ja, ik, ik maak wel gebruik van Facebook, uh, Twitter. Uh, en ik heb een enkele app op mijn... Uh, het heet dan geen app, maar op mijn Black Bay. Uh, Dus... Uh, nou, maar eigenlijk. geen zorgen over uh, dit soort uitlekkende dingen? Dus ja, dat al je contacten bij Anne-Marie maar liggen? De, Wat ze mee kan, weet ik niet, maar... Ik, ik maak me daar wel een beetje zorgen over, maar ik, ik denk dat die, ik net als alle Nederlanders... nog niet echt doordrongen ben van de risico's... van het gebruik van dat soort dingen, maar... Uh, Terecht, Bert, of... Um, ja, wat het, dat probleem is bij Facebook ook. Er wordt ook veel over gespeculeerd en geklaagd. Facebook kan natuurlijk naar de beurs en die kunnen winst maken door het verkopen van je privacygevoelige gegevens. Dat is natuurlijk de manier om reclame te maken. Maar ja, als je daar tegenover moet stellen, dan doe ik het maar niet. Want dat is de enige optie die je er tegenover hebt. Dan zeg je van ja, nou moeten we even. toch maar wel. Die telefoon die jij hebt, daar, daar zijn ook uh, bekend dat daar problemen van zijn. Die telefoonmakers willen ook gegevens. En laatst bleek ook dat die dan stiekem worden verstuurd. Het probleem blijft, hoe voorkom je het, hè? Want. Uh, uh, nou, je hebt vorige week ook gehad over het ACTA-verdrag. Uh, ja. Dat is Europees aangenomen. Uh, om te voorkomen dat er illegaal wordt uh, uitgewisseld, gedownload. Uh, dat is te grof, zeg jij. Dat is een ridicule maatregel, vind je. Maar hoe voorkom je dan wel uh, dat lekken en het stelen? Niet, het probleem is dat het ook niet zomaar mag. Alleen op het moment dat, dat, dat uh, fabrikanten dat stiekem doen. Daar kun je dat dus niks doen. Het enige wat je dus kunt doen, uh, is die dingen niet gebruiken. Maar dat is dus wat niemand gaat doen. Nee. Dus, en uh, ja, nou ja, en dat... nieuwe manieren om materiaal gewoon legaal goed aan te kunnen bieden natuurlijk. Uh, ja, als je het over het ACTA-verdrag hebt, dan is het inderdaad... dat zou het fijn zijn als de entertainmentindustrie... na 200 jaar eens gaat denken aan innovatie... in plaats van censureren. Een oproep van Bert Brussen aan de entertainmentindustrie. Ik dank uh, zowel Bert Brussen als Ahmed Marcouche en ik dank de luisteraars voor het luisteren naar Vrijdagmiddag Live... en natuurlijk voor de komst hier naar De Kroon. Avro. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Poetin die moet pleiten, Poetin die moet weg. Poetin poetst de plaat naar mij, ja dat is wat ik zeg. Poetin, jij hebt vals gespeeld, ja, je bent nou op je qui Je denkt dat ik het vuurtje aanwakker? Nou, dan voel ik me vrij en dan stook ik naar believen. Russen, morgen is de dag, al vriest het dat het kruipt. Gaat allen in uw berenjas, een plein op waar u tennis maakt. Het heeft nou lang genoeg geduurd, het is toch uit de boze? Zo zakkenvuller van de KGB, die man is nooit eerlijk verkozen. Poetin, jij moet pleiten, leg die uitgestreken snoet maar op het blok. Dan slaan we met een judo-slag een knuppel. In je Misschien zijn het mijn zaken niet. Maar als die poetsenbakker toch zegt dat ik iets, dan doe ik er graag een schepje bovenop. Kom kameraden, drijven op het splits! Nee! Zo iedereen, ze schaatsen in het vet op de Moskou! Koude oorlog, koude oorlog, koude oorlog! Koude oorlog. De tand des tijds werd getekend door Matwijn. Wijn. Radio 1 Het NOS-journaal in de Randstad beginnen de files langzaam af te nemen. Halverwege de middag stond er volgens de ANWB in het westen en midden van het land 831 kilometer file. Genoeg voor een vierde plaats in de file top 10 aller tijden. Inmiddels is de file lengte dus wat afgenomen en verplaatsen de problemen door de sneeuw zich naar het zuiden. Ook het openbaar vervoer heeft veel last van het winterweer. Rond Utrecht Centraal reden vanmiddag nauwelijks treinen en reizigers klaagden dat er geen informatie werd gegeven aangepaste dienstregeling geldt ook vanavond. De website van de NS is slecht bereikbaar. Ryanair wil op korte termijn vluchten overnemen... van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Malev. De Britse low-budget-maatschappij wil via Boeing 737 stationeren in Budapest. Malev moest vanmorgen zijn activiteiten staken... vanwege honderden miljoenen aan schuld. En Spanje gaat kort op de salarissen bij banken die overheidssteun krijgen. De topbestuurders van die banken mogen voortaan maximaal 600.000 euro per jaar verdienen. Bij banken die door de overheid zijn genationaliseerd... is dat maximaal 300.000 euro. Dat waren hoofdpunten. ANWB, verkeersinformatie. Vooral in het westen, midden en nu ook in het zuiden van het land... heeft het verkeer heel veel hinder van de sneeuw. Op de snelwegen staat het op heel veel plaatsen stil. Op dit moment bijna 100 files, bij elkaar 680 kilometer. Het heeft op dit moment weinig zin om de weg op te gaan in die gebieden. Er is dus veel vertraging. Een aantal zaken licht ik er even uit... Echt een selectie dus. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar stond een wagen in brand en vrachtwagen bij Gratum. De rechterrijstrook is nog dicht. Er staat file vanaf Nederweert, 8 kilometer. Een van de langste file staat op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. In beide richtingen 30 kilometer file tussen knoop de Oude Rijn en Venendaal. Bij Rotterdam is het ook goed mis. Vooral aan de zuidkant van de stad, op de A15 vanuit Europoort. Anderhalf uur vertraging tussen Rozenburg en Knoopend Vaanplein, 20 kilometer daar. Elders op de A15 is het nog slechter gesteld, van Nijmegen naar Rotterdam. De weg is al urenlang dicht bij Gorkum door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Ochten en Gorkum staat 35 kilometer file. Uh, voorlopig kunt u deze weg echt beter mijden, want aansluiten heeft geen zin. Het is een uh, complete fuik daar. In het zuiden, zoals gezegd, ook nu problemen door sneeuwval. Met name op de A59 van Zonswil naar Den Bosch. Eerst voor Knopend Hooipolder, 12 kilometer. En verderop tussen Waalwijk en Knopend Empel, 15 kilometer. Op dit moment vormen hoog in de atmosfeer miljarden minuscule deeltjes kleine vrieskernen. Door de damp van onderkoelde druppels groeien deze vrieskernen uit tot hexagonale ijskristallen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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdag 3 februari. Sneeuw, files, maar ook een Britse minister die opstapt, dat is het nieuws. Een rechter die wordt veroordeeld. Keuzes in de atletiek en crisis in de wereld van het vastgoed. Rustig rijden, radio aan, dit is Radio 1. MUZIEK we beginnen met Rijkswaterstaat, want die zijn vanochtend vroeg aan het werk om de wegen begaanbaar te houden. We praten met Debbie van Slechtenhorst. Mevrouw van Slechtenhorst, de files nemen iets af, hoorden we net in de verkeersinformatie. Wat is de actuele stand van zaken op dit moment? De files nemen inderdaad uh, af, langzaam af. Uh, op dit moment staat er rond de 700 kilometer. We zien dat in het noorden van het land uh, de wegen alweer goed begaanbaar zijn. Maar in de Randstad uh, is het nog steeds weer erg druk. En uh, geldt nog steeds de oproep voor de weggebruikers. Indien uh, niet nodig is uh, de weg niet op te gaan. Ja, Dat geldt, althans dat zei u een uurtje geleden, tot ongeveer een uur of vijf, zes. Dat is nog steeds een beetje de gedachte. We houden de situatie op dit moment in de gaten. Je ziet dat de uh, files afnemen, maar er staat nu nog wel zo rond de 700 kilometer. Dus uh, ja, we hopen dat dat gewoon nog uh, goed gaat afnemen. Uh, maar ja, ik kan nog niet echt een, een deadline geven van wanneer we verwachten dat de files zijn opgelost. Wat kunt u doen? Kunt u op dit moment al zout strooien en uh, sneeuw schuiven? Nou, we hebben uiteraard gewoon de hele dag doorgestrooid. We werken op dit moment met man en macht om de wegen weer begaanbaar te krijgen. En dat kost meer tijd dan we zouden willen, want dat staat op veel plekken vast. Dus onze mensen staan daar ook in vast. En daarbij zou ik dan wel graag de oproep willen doen aan de weggebruikers... dat als er een sneeuwschuiver voorbij komt, om wat ruimte te maken... zodat hij er voorbij kan en de weg weer begaanbaar kan maken. Ja, want het is in het eigen belang van de weggebruiker tenslotte. Zeker. Maar mag ik daaruit afleiden dat het niet overal gebeurt op dit moment? Uh, nou ja, de, uh, alle, al het materieel is gewoon op die moment op de weg. Dat zijn de strooiploegen, dat zijn de sneeuwschuivers, onze weginspecteurs. Maar ja, als er zoveel file staat, kan het zijn dat onze mensen zelf ook in de file vaststaan. Ja, maar niet iedereen maakt plaats. Dat is eigenlijk wat u zei. Oh, nee, dit is gewoon een extra oproep. Een extra dat er oproep? Iets ja, dit is gewoon okay. een oproep. We Begrijp je elkaar. Uh, maar dan nog eventjes, van, want het is een behoorlijke ontwrichting. Het is de vierde spits als, je gaat, als het gaat over de zwaarte van de spitsen. Of van de files, zo moet ik het zeggen. Um, hoe kan het dat het hele land vanmiddag zo ontwricht was? Nou, wij hebben de indruk dat door uh, de oproep van uh, Rijkswaterstaat, de AMB heeft natuurlijk gewaarschuwd, KNMI heeft gewaarschuwd met code oranje, dat veel mensen zo rond lunchtijd dachten van nou uh, uh, laten we de middag vrij nemen, we stappen in de auto en we proberen net voor te zijn. Alleen op datzelfde moment trok er gewoon een uh, grote bui over de randstad en dat heeft waarschijnlijk samen gezorgd dat uh, er inderdaad heel veel file stond, wat in ieder geval voor Rijkswaterstaat in de top 5 komt. Ja, een slimme gedachte, maar hij pakt er niet zo goed uit. Maar vooral van slechter hoor. Dankjewel. We spreken elkaar vast en zeker later deze uitzending nog wel een keertje. Gaan wij, tijd, gaan wij verder naar uh, de Nederlandse spoorwegen? Want uh, niet alleen op de weg is er veel vertraging, er is ook veel vertraging op het spoor. Minder treinen dan normaal, vollere uh, treinen. Daarover gaan we uh, praten met Erik Trindhame. Meneer Trindhame, wij begrijpen dat het vooral rond Utrecht CS lastig is. Ja, het is met name de Noordelijke Randstad en Midden-Nederland. waar uh, de reiziger last heeft van minder treinen, treinen die uitvallen. En het resultaat daarvan ook vollere treinen. Ik heb een goed overzicht hier over Utrecht Centraal. Ja. Ik zie wel dat er treinen vertrekken en ook binnenkomen. Dus het rijdt wel. Maar rondom uh, Midden-Nederland en de Noordelijke Randstad... moet men toch wel rekening houden met uh, wat vertraging. Ja, wat vertraging. Ik valt aan te geven hoeveel vertraging? Nou, Dat ligt natuurlijk aan, aan waar je naartoe gaat. Maar uh, reken op een uh, kwartier tot een half uur vertraging. Ja, en zijn alle plekken bereikbaar? Of, bereikbaar, of zijn er uh, lijnen die helemaal zijn uitgevallen? Ik durf dat niet met... Alle zekerheid te zeggen, maar zoals het er nu naar uitziet, uh, rijdt overal wel een trein. Nogmaals, wel minder dan gepland. Uh, wellicht dat er her en der een lijn uitvalt, maar ik, uh, ik zie op mijn bord dat het wel rijdt. Zij het minder ja, en de sneeuw schuift op naar het zuiden. Betekent dat ook dat de problemen ook bij de spoorwegen opschuiven naar het zuiden? Tot op heden is in ieder geval, mocht dat zo zijn, we worden uh, ruim uh, per uur op de hoogte gehouden door uh, ons weercentrum. Uh, en mocht dat uh, voor de reiziger de consequenties hebben, dan zullen we de reiziger erover gaan informeren. En, en valt er al iets te zeggen over de oorzaken hiervan? Want is dit nou alleen de sneeuw of is het meer? Wat, Um, uh, wat is als je een, een storing, een verstoring hebt... en uh, een combinatie met uh, sprinters die je schrapt... om intercity's te kunnen laten rijden... en als je dan nog een extra verstoring krijgt... Ja, dan is de impact ook wel wat, wel wat groter. Ik durf niet aan te geven of dat nou komt door het winterweer. Uh, mijn vermoeden is wel dat het zo is. Maar het kan ook zo zijn dat het een reguliere storing is... die we ook onder de maalomstandigheden hadden kunnen krijgen. Goed, maar de evaluatie, dat doen we dan een andere keer. We ja. houden ons nu eerst even bezig met de actuele stand van zaken. minister Ninhema, dank u wel we gaan snel door naar Joris van de Kerkhof. Laatste keer dat we Joris van de Kerkhof op deze zender spraken is uh, ik denk ongeveer een uurtje uh, geleden. Toen was hij ergens in de buurt bij Zaltbommel. Waar ben jij nu, Joris? Uh, uh, Eén brug verder, de Jan Blankenbrug, de Lek over in ieder geval geweest en dan de A12 op richting uh, Rijkswaterstaat. Uh, die, dat uh, uh, heb, ik, heb ik nou net genomen, op weg naar Rijkswaterstaat om daar met een van die wegcontroleurs uh, te gaan praten... Uh, wat ze voor werk ze eigenlijk doen. En wat uh, als ze dat werk gedaan hebben, wat wij daar als, uh, als weggebruikers dan uh, uh, aan hebben. Uh, de A2, uh, die was op een gegeven moment naar het noorden wel redelijk vrij. Daar kon je wel een kilometer of 90, 100 uh, rijden. Naar het zuiden, ach, daar stonden ze helemaal stil. Ja. Nou goed, dat is extra verkeersinformatie van Joris van de Kerkhof van de ANWB. Zeg Joris, één cliffhanger heb jij um, ons mee opgezadeld. Je zei, uh, ik ben blij dat om vier uur. En toen, uh, ik weet niet wie er op het knopje drukte, maar de verbinding werd verbroken. <laughs> Ja, ik stond nog zo stil toen ik het uh, vertelde dat ik zo blij was dat je ja, aan de ene kant, dat het een beetje gek is als er geadviseerd wordt om uh, de weg niet op te gaan, dat je dan wel de weg opgaat. Uh, maar aan de andere kant uh, dat ik blij was dat uh, zo'n lief die een uh, atletiekwedstrijd heeft in, uh, in Gent, uh, dat die besloten heeft om niet naar die wedstrijd uh, uh, te gaan. Want uh, ja, het zou betekenen dat hij met de sneeuw mee zou reizen en zes uur als de wedstrijd begint het uh, nooit zou, uh, uh, zou halen. Dus gewoon kaarsjes aan en een lekker warm dekentje thuis. Dat is veel leuk. Oké, okay, nou is dat ook weer opgehelderd, weten we dat. Dankjewel, Joris. Sterkte op weg naar Rijkswaterstaat. Marco Verhoef, uh, het weer voor de komende uren. Ja, ik begrijp dat ik niet enig was met een storing. Dus volgens mij nee. heb jij een slecht aura. <laughs> maar uh, nou ja, het weer gaat eigenlijk de goede kant op. Hè. De, de meeste sneeuw is nu uh, Nederland uit. trekt België in. valt hier en daar nog wel een vlokje. Maar dat mag in vergelijking met wat er gevallen is eigenlijk geen naam hebben. Hier, op sommige plaatsen 15 centimeter. Dus het zijn echt forse hoeveelheden geweest. Geweest. En uh, plat gezegd is het nu een beetje puinruimen. Dus zorgen dat wat er uh, in de weg ligt, dat je dat kwijtraakt en dat iedereen weer uh, weer netjes op gang komt. Want jij zegt 15 centimeter forse hoeveelheden uh, geweest. Is, is dat uniek? Valt er uh, nooit zoveel? Jawel hoor. Maar als dat gebeurt, dan ligt Nederland ook helemaal op schat. Dus wat dat betreft voldoet het weer helemaal aan, uh, aan wat, er, uh, wat er eigenlijk altijd gebeurt. Het is ook niet onlogisch hoor. Nederland is natuurlijk een heel druk land. En uh, als je ergens een kleine verstoring brengt, dan heeft dat ten ene keer grote gevolgen. Uh, soms heeft een enkel ongeluk op een bepaalde knooppunt al, uh, al desastreuze gevolgen. Nou ja, dan is 15 centimeter sneeuw is niet, uh, niet onlogisch dat we daar behoorlijk wat last van hebben. Goed, de sneeuw is bijna het land uit. Wat volgt er dan? Dan volgen opklaringen. En het is heel gebruikelijk dat als er verse sneeuw ligt. En we krijgen een heldere nacht. Dat je dan heel lage temperaturen gaat krijgen. En nou ja, ik hou het voorlopig op min 8 tot min 15. En die min 15 zit dan in het oosten-zuidoosten van het land. Maar het zou me niet verbazen dat we op een enkele plek nog wat lager gaan komen. Met de minimumtemperatuur. Maar dat is dan weer wel uitzonderlijk toch voor Nederland. Min 15 en meer? Ja, dat klopt. Dat komt niet vaak voor. Maar we hebben dat in het verleden ook wel eens meer gehad. Hè. Na een dag met sneeuw. Eh, dat het dan opklaart en dat dan heel koud wordt. Ik kan me nog herinneren. Ik denk dat dat twee of drie jaar geleden is. Maar het kunnen er ook vier zijn. In ieder geval niet lang. Toen hadden we in maart heel veel sneeuw. In vooral in het noorden van het land. En toen heeft de station Mark Nesse van KNMI. Dat is in de Noordoostpolder. Heeft onder de min 20 gescoord met de temperatuur. Dus het kan uh, wel. En dan heb je dus inderdaad sneeuw voor nodig. Dus wat dat betreft zijn de omstandigheden nu ideaal. Ja. Dan denken mensen vaak nou. Min 15, min 20. Dat is ook weer ideaal voor ijs. Maar ja, dan heb je ook nog sneeuw. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, nou dit is een beetje uit de losse pols wat ik nu doe maar ik denk dat de hoeveelheid sneeuw die er nu op ligt... en uh, de vorst die er dan overheen komt... dat het ijs groeit als het, ware het min 7 of zo. He, dus dat het echt een behoorlijk dempende werking heeft. Normaal met min 15, ja, dan komt er veel ijs bij. Uh, of kan er veel ijs bij komen. Maar als daar sneeuw op ligt, dan is die sneeuw eigenlijk een beetje een isolerende deken. En dan koelt dat ijs daaronder gewoon heel moeilijk af. En het water, wat dus nog moet bevriezen, daar weer onder... ja, dat zal ook niet zo snel aanvriezen, dus... Uh, ik denk dat dat met het ijs voorlopig eventjes uh, niet zo heel snel meer gaat. Nee, maar de vooruitzichten voor de komende periode, hoe is dat? Ja, in ieder geval koud en vriezend winterweer. De komende drie, vier nachten hebben we strenge vorst. Dat betekent dat de temperatuur onder de min 10 graden komt. En overdag, nou als het een beetje mee zit aan min 4, dan spreken we over lichte vorst. Maar er zullen ook plaatsen zat zijn die gewoon ook overdag matige vorst houden. Temperaturen van min 5 en minder. Ja, het komt nog niet boven. Het, nee. De plus gaan we voorlopig niet zien. Nee, uh, het is de, eind volgende week wordt het onzekerder, maar ik denk dat we het tot, in ieder geval zaterdag, volgende week, onder nul houden. Goed, we houden je er dan maar even aan. Dankjewel voor uh, elke keer de update over de sneeuw. al Verhoef. Een minister die weg moet omdat hij de rechtsgang blokkeert. In Groot-Brittannië hebben ze er last van. Zo duidelijk meer van onze correspondent. Nou, pen en papier bij de hand. Ga maar even meeschrijven. Wijnand Zwaan, ga je gang. Ja, als er dan 100 files staan bij elkaar, 670 kilometer, ja, je kunt gewoon niet volledig zijn. Maar het is wel zo dat het voorlopig nog echt geen zin heeft om de weg op te gaan. Zeker niet in de Randstad, het zuiden van het land ook en een deel van het midden van het land. Want daar staan echt files waar je echt ontzettend veel tijd mee kwijt bent. Ik hou even een paar zaken uit. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar stond een vrachtwagen in brand bij Graten. De rechte rijstrook is nog dicht, er staat 10 kilometer file achter. Nou, iets noordelijker rond Eindhoven staat het nu ook behoorlijk vast, omdat de ook nu daar is uh, gevallen. Uh, het midden van het land is weer droog... maar de files die uh, staan er nog wel. Vooral op de A12 Utrecht-Arnhem... in beide richtingen, tussen Knoop het Oude Rijn... en Veenendaal, 30 kilometer. Um, grote problemen zijn er op de A15... door een ongeluk met een vrachtwagen. Van Nijmegen naar Rotterdam gebeurde al uren geleden... maar de weg is dicht, staat helemaal vast... voor Gorkum. Dat begint al bij Tiel-West. Uh, dan heb je 30 kilometer file te gaan... tot aan Gorkum en ja, dan kun je het niet langs. Dus die weg die, uh, die kunt u voorlopig echt beter mijden... De A15 bij Rotterdam is ook een, een drama vanuit Europoort. 23 kilometer voorknopend vaanplein. Ook daar kun je beter wel eventjes op je werk blijven. Op de A28 zijn ook al de hele middag door problemen... nabij Harderwijk, na een aantal ongelukken... ligt ook heel veel sneeuw op de rijbaan. En de langste file staat nu vanuit Zwolle... tussen Epen en Harderwijk, 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Wie naar Nederland komt, die moet zich aan de regels houden. Dat is de kern van de nieuwe regels... van minister Leers voor asielzaken. Vreemdelingen die zich niet aan de regels houden... die moeten vertrekken. Zelfs als ze het Nederlanderschap al verkregen hebben. Kijk, we hebben een beslissing genomen over de zogenaamde geleidende schaal. En dat wil zeggen dat we lik op stuk gaan geven uh, naar uh, mensen toe die uh, crimineel gedrag vertonen en hier uh, zeg maar sinds kort als vreemdeling in Nederland verblijven. Maar hoe scherp heeft u het gesteld nu? Nou, uh, redelijk scherp. Uh, we hebben nu duidelijk gemaakt dat iemand die uh, binnen drie jaar... dat hij hier uh, is, in, uh, zeg maar een misdrijf begaat. Uh, en dan maakt het niet uit uh, zeg maar of het één dag veroordeling is of meerdere. Maar dan uh, kan dat consequenties hebben uh, voor zijn verblijfstitel. Een dag in het gevangen het land uit. Uh, wel voor een misdrijf. En daar uh, gaat de rechter over, die bepaalt dat. Of iemand uh, voor een misdrijf een veroordeling krijgt. Um, en dat is een ernstig uh, zeg maar, vergrijp. En daar uh, zijn consequenties aan verbonden. Want wij willen niet ruimte geven aan mensen die hier naartoe komen met uh, criminele uh, activiteiten. Dit geldt voor de eerste drie jaar. Voor de jaren daarna heeft u het ook aangescherpt. Wat, wat voor regels gaat u daarvoor ge laten gelden? Nou, Daar hebben we regels voor dat uh, zeg maar, het niet meer zo makkelijk verjaard. Uh, zeg maar, bij heel veel mensen was dat vreemd. Dat ze zeiden, ja, uh, hier is iemand die, die is beschuldigd voor moord. Ik noem maar wat. En die mag toch maar gewoon blijven. Nou, dat, Daar zijn we uh, ook stevig in geworden. En we hebben daarnaast ook gezegd... Uh, ook uh, bij uh, zeg maar de afweging behalve termijn gelden ook andere misdrijven. Dus niet alleen drugs uh, of seksuele misdrijven... maar ook andere misdrijven gaan meetellen. Bij hele zware misdrijven maakt het niet uit... hoe lang iemand hier in Nederland is geweest. Dat uh, hoort u goed. Uh, daar gaan we gewoon duidelijk van maken. Uh, je hebt je te gedragen zolang je in Nederland bent. En iemand die een heel zwaar misdrijf begaat... en dan begrijpt u wel waarop ik doel. Dat zijn echt misdrijven waar zeg maar, een forse gevangenisstraf op staat. Uh, nou ja, dan uh, vind ik dat moet je ook consequent zijn. Dan moet je ook zeggen, het spijt ons geweldig. Maar uh, wij willen u niet langer als uh, gast hier in ons land hebben. Zou je kunnen spreken in dit verband over een voorwaardelijk Nederlanderschap? Die eerste drie jaar, maar eigenlijk levenslang. Nee, zo wil ik niet spreken. Kijk, ik vind dat iedereen zich moet gedragen. Uh, ook Nederlanders, maar ook mensen die bui van buiten komen. Wat zien... maakt dat toch voorwaardelijk als u zegt... van, zolang u zich maar gedraagt, mag u hier blijven? Nou, als u dat zo noemt, vind, vind, vind ik dat prima. Heb ik daar geen moeite mee. Mensen moeten weten, dat willen ze in Nederland als vreemdeling verblijven. Een verblijfstitel krijgen dat ze zich uh, moeten onthouden van verkeerd gedrag. Maar krijg je dan niet twee typen Nederlanders? Namelijk Nederlanders van geboorte en mensen die pas later hun Nederlanderschap hebben verkregen. Nee, kijk, dat, dat zie ik niet. Ik, we, we creëren, uh, zeg maar, één um, uh, soort Nederlander... namelijk een Nederlander die zich aan de wet moet houden. Ja, omdat we nu zien dat uh, helaas uh, mensen van buiten... die hier vreemd, uh, zeg maar, als vreemdeling binnenkomen... veel vaker in dat strafrecht uh, terechtkomen... en ook veel meer in die criminaliteitscijfers terechtkomen. En dus zoek je naar een maatregel om een stevige prikkel uh, erop te zetten... om duidelijk te maken dat we dat niet tolereren. En kennelijk uh, komt men sneller binnen... Uh, hier. En uh, houdt men zich uh, minder goed aan de regels dan uh, Nederlanders die hier zeg maar, gewoon als Nederlander geboren zijn of wat dan ook. Maar dan maakt u toch onderscheid? Ja, en, nou ja, de, met andere woorden, ik denk dat dat ook terecht is. Dat je duidelijk kunt maken dat iemand die uh, zich niet houdt aan de regels, niet alleen uh, een uh, straf. Zeg maar riskeert, maar ook het recht op verblijf. Dat lijkt mij niet meer dan logisch. Als u iemand in uw huis hebt uitgenodigd en die doet iets... dan kan die niet alleen zeg maar, door de politie bestraft worden... maar dan zegt u, u komt er bij mij ook niet meer in. Nou, en Dat vind ik een logische benadering. Minister Leers was dat. In gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. De Britse minister van Energiezaken is nog niet weg... of zijn opvolger is al benoemd. Eerder vandaag diende Chris June zijn ontslag in... nadat het bekend werd dat hij voor de rechter moet verschijnen. Het Britse openbaar ministerie vervolgt hem... voor obstructie van de rechtsgang. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, obstructie van de rechtsgang. Daar word je zwaar voor bestraft in Groot-Brittannië. Ja, dit is uh, een van de zwaarste misdrijven in het uh, Britse strafrecht. Kan je in theorie een levenslange gevangenisstraf opleveren. Al is ja, de zwaarste straf die de afgelopen 100 jaar is opgelegd... 10 jaar, nog altijd fors natuurlijk, maar geen levenslang... om een idee te krijgen wat Chris Youn zou kunnen krijgen... als hij dus veroordeeld wordt. Ja, dan moeten we kijken voor wat hij, waarvan hij van beschuldigd is. Het gaat door allemaal om een verkeersovertreding. Hij zou door uh, geflitst zijn door, omdat hij te snel reed. Nou, uh, daarvoor krijg je strafpunten op je rijbewijs. Maar hij had zijn vrouw gevraagd de schuld uh, op haar te nemen. Nou, die heeft dat verteld tegen een krant vorig jaar. Dat leidde dus tot deze uh, beschuldiging. Nou, nog niet zo lang geleden was een vergelijkbare zaak... een man die de strafpunten van, uh, voor het rijbewijs van zijn zoon overnam. Die kreeg twaalf maal de cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Dus nog altijd forse straffen. Ja, goed. Dat moet je dus ook niet doen. Zat er een reden achter? Was hij zijn rijbewijs anders kwijt? Hij uh, had al negen punten en als je twaalf punten krijgt... Aha. dan uh, raak je inderdaad je rijbewijs kwijt. En voor zo'n overtreding die hij gemaakt had... tenminste, daarvan wordt hij dus beschuldigd... krijg je drie strafpunten. Dus inderdaad zou dat zijn uh, rijbewijs had hij dan moeten inleveren. Ja, en de vrouw is dus uiteindelijk naar, uh, naar buiten gekomen daarmee. Maar ondertussen, want dit is ook een politiek verhaal natuurlijk... is er een ja. opvolger uh, benoemd. Vrij snel, want als je ochtends zegt... ik ga weg en smiddags is er al een nieuwe... dan moeten ze daar rekening mee hebben gemaakt, gehouden bij zijn partij. Ja, die komt niet uit de lucht vallen voor de regering. Deze zaak speelt al negen maanden. De regering wist dat het openbaar ministerie vandaag een beslissing zou nemen. Nou, vorige week hoorden we al Nick Kleck, de vicepremier en ook partijleider... Van de Liberaal-Democraten, dezelfde partij als Chris June. Nou, hij zei toen dat de ministers, elke minister, van onberispelijk gedrag moet zijn en de hoogste standaard moeten voldoen. Nou, toen wist je al dat Chris June zou hangen als het tot een zaak zou komen. En de regering had dus ook al een opvolger in de startblokken staan. Ed Davy, die tot vandaag de staatssecretaris van Handel was, die is meteen benoemd tot zijn opvolger. Ja, maar het lijkt me niet leuk voor Nick Kleck en zijn partij. Ja, en je kan je afvragen of het nog slechter kan gaan met uh, de partij van Nick Kleck. Ze staan al op een historisch dieptepunt in de peilingen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou zijn zo partij echt worden weggevaagd. Het is al de vierde Liberaal-Democraat die het kabinet moest verlaten na een schandaal. Niet fijn voor een partij ja, die voor het eerst in 70 jaar een weer in de regering zit. Aan de andere kant, het is wel een verhaal met twee zijden. Youn wordt gezien als de grootste rivaal voor Klek binnen zijn partij. Iemand die ook herhaaldelijk afstand neemt van zijn eigen partijleider. Dus van hem heeft Nick Klek voorlopig geen last meer. Dus echt drouwig zal hij ook weer niet zijn. Nee. Nog één vraag, uh, want het is naar buiten gekomen via zijn vrouw. Uh, kreeg hij gewetensvroeging of zo? Nee, dat, uh, dat was een echtscheiding. Oh. Een hele pijnlijke echtscheiding. En dat er lijkt erop... Dat zij gewoon wraak heeft genomen. En vandaar ook een groot interview in de Times vorig jaar, waarin zij dus die beschuldiging uit. Want het gaat om een overtreding van, yeah. van vele, vele jaren geleden, het gaat om 2003. Dus het was ook even uitzoeken voor politie en openbaar ministerie of dat inderdaad ook toen gebeurd was. Maar ze hebben dus genoeg bewijs verzameld en ze denken dus nu echt een zaak te hebben. Begrijpen. Dankjewel, Arjan van der Horst. Zojuist is de vertaling gepresenteerd van het boek Ik heb geen vijanden, ik ken geen angst... van de Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo, zo spreek je dat uit. Hij werd tot tien jaar zelf veroordeeld omdat hij forse kritiek uit op de communistische partij... en pleit voor democratische hervormingen. Maar die hervormingen lijken verder weg dan ooit. Afgelopen jaar is de repressie in China alleen maar toegenomen. Verslaggever Joan Veldkamp peilde de laatste stand van zaken. De schrijver Ma Jian, een vriend van Liu Xiaobo, week al in 86 uit naar Hongkong. Hij is hier nu voor de presentatie. U bent zelf vaak terug geweest naar China, maar nu mag u China niet meer in. Waarom niet? Van mijn boek Beijing Coma, dat gaat over de opstand op het Tiananmenplein, is nu ook een Chinese vertaling uitgekomen, en dat is een doorn in het oog van de Chinese machthebbers. Heeft u zelf nog contact met schrijvers en dichters en andere vrienden in China? Nee, want de meeste mensen die ik een paar jaar geleden nog uitgebreid gesproken heb... zitten inmiddels al in de gevangenis. De mensen die nog niet in de gevangenis zitten lopen gevaar als ik contact met ze op zou nemen. Heeft u het gevoel dat er vanuit het buitenland genoeg druk is om veranderingen in China aan te zwengelen? Het woordelijkse社会 is natuurlijk aan maar je zet dat... De, er zijn wel wat geluiden, maar het lijkt wel alsof de Chinese machthebbers zich daar steeds minder van aantrekken... vanwege die grote macht ook op economisch gebied. En je ziet ook dat vooral Europese regeringsleiders ze ook steeds minder durven aan te spreken op die mensenrechten. Er moet druk blijven, want dat is voor een heleboel mensen het enige lichtje in de duisternis. En bovendien moet China ook gedwongen worden om zich te houden aan verdragen... ook op het gebied van de mensenrechten die het zelf heeft ondertekend. Nicole Sprokel van Amnesty International. Liu Xiaobo staat vandaag in de schijnwerpers. Hij zit alweer twee jaar vast. Hoe gaat het eigenlijk met hem? Het gaat redelijk met hem. Uh, hij mag studeren, hij mag schrijven, wat toch behoorlijk uitzonderlijk is. Hij mag af en toe luchten en zijn vrouw Liu Xia mag hem af en toe bezoeken. Maar is Liu Xiaobo een uitzondering? Nou, eigenlijk wel. De meeste mensen die in de Chinese gevangenis zitten worden vrij slecht behandeld. Hè. Die loopt altijd een groot risico om gemarteld te worden... De toegang tot medische zorg is nooit zeker. Uh, vaak krijgen mensen niet eens bezoek ook van hun advocaat of van familieleden. Hoeveel mensen zijn er het afgelopen jaar in China zomaar vastgezet of verdwenen? Nou, wij weten van in ieder geval 130 mensen. Het zijn er vast meer die uh, gevangen genomen zijn. Die uh, soms weer vrijgelaten zijn, maar ook wel nieuwe veroordelingen uh, kennen wij. Mensen als Chen Wei bijvoorbeeld. Het is een studentenleider, 1989 nog, Plein van de Hemelse Vrede. En hij is onlangs tot vijf jaar veroordeeld vanwege een publicatie van vier essays. De aanklacht was oproepen tot staatsondermijning en uh, contrarevolutionaire propaganda. Dan kreeg Lucia Bo in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede. En uh, afgelopen dinsdag heeft uh, advocaat de advocaat de nieuw de mensenrechten-tulp van Nederland gekregen. Hoe belangrijk zijn dat soort onderscheidingen? Wat wij belangrijk vinden is dat de mensen zelf zeggen... Van dat, dat is fantastisch dat we die prijs krijgen, want het is een erkenning van ons werk. Maar het is ook een enorme steun voor alle andere mensen... die hun nek uitsteken, hè, die grote risico's lopen in China... en die het eigenlijk alleen maar opnemen voor uh, ja, respect voor mensenrechten... of voor meer democratie. De bijdrage was van onze verslaggever Joan Veldkamp. Goed, straks na vijf uur natuurlijk weer aandacht voor de sneeuw. Maar gaat u bijvoorbeeld ook nog eens eventjes naar nos.nl? We houden een live blog bij. En dan kunt u bijvoorbeeld het laatste nieuws lezen over frosting. Dat is fotograferen in zomerse kledij. Zwembroekje, bikini en dan... Dus nee ik het is een raasje die overgewaaid is uit de Verenigde Staten. Het schijnt nu ook veel voor te komen op Nederlandse en op Belgische snelwegen. En de foto's zijn te zien op nos.nl. Een soort moderne planking. Goed, dat en meer te lezen. En wij zijn er zo weer. Vanavond is er weer een nieuwe vrijdagavondshow van BNN Today. Tenminste, als ik ooit er nog uit deze file kom. Nou, alles bij elkaar. zit wel al op 350 kilometer hoor, dus ik ga ze niet allemaal lezen. We praten over de kou met Alberto Steegman. Het wordt de heftigste uitzending uit de geschiedenis. Dus we geven Weerman Marco Verhoeven de schuld van deze sneeuw. Meeste sneeuwval valt in de westelijke provincies. En wat weet Siewert van Liende van de blokfluit van Willem-Alexander? Vanavond om half negen, lekker luisteren in de file naar BNN Today. Radio 1, het ijs van alle kanten. Ja, heer, op, heer, wei, heren, er is voor beide opties iets te zeggen, maar laten we stemmen. Wie is er voor? Wie is er tegen? Nou, ja, ik ben er ook tegen. Mooi. Dan gaan we toch voor de witte paperclips.